Ik denk zien als we de niet zijn, want, ja, vraag, dat we nog pauze niet hebben. Want jullie hebben we met je vragen Frank ook geïnspireerd ook, uh, om uh, ook nog wat andere aspecten na de pauze te belichten. In verhouding van China, uh, de verhoudingen tussen economische en uh, politieke besluitvorming. Um, nou goed, waar, dus, uh, dat, dat hebben we uh, na, de, na de pauze al gehoord, waar we dus niet naartoe zijn gekomen. Dat is uh, hoe uh, uh, nou, dus wel kijken we tegen een zuinig verhaal? Het woordvoedsel van een systeem dat nou, op een hele krachtige manier de verkeerde kant op werkt, maar we hebben nog niet hebben gekeken van? Ja, en, en dan? En wat dan? En wat kunnen we daar dan aan doen? En uh, wat uh, zijn de beste manieren ook gegeven? Wat we nu weten over de totzaglijke crisis om, om uh, die bezuinigingen uh, tegen te geven. Ik ga even vragen, is interesse om een avond te hebben hier in Den Haag? Over de bezuinigingen, wat je er tegen kunt doen. Ja. die niet op de Ja, ja. ja schrijf je vooral in. Nog even één opmerking. Over, over zijn vraag. Wat kun je tegen de bezuinigingen doen? Ja, ja ik zou zeggen, kijk, tijd van de vakbonden, want die hebben op dit moment uh, actieprogramma's en actie-eisen geformuleerd waarmee ze de komende tijd uh, aan de slag gaan. Dus, uh, het is, wat dan betreft, volstrekt helder wat we tegen de bezuiniging moeten doen. Ja. Dus dat doen nou, jij mag, jij even kijken. <Solar> we gaan nou, we gaan heel graag op micro. Ik denk dat je toch een maker moet kijken. Daar kunnen we ook. Kijk, als, nou, als, als ja, we dat als we elkaar als we zeer moeten bezuinigen, af dan moet je ook kunnen kijken naar wat het niveau is doen, wat is op de Pank, de de de de de de de Dus nogmaals, uh, hartelijk dank voor uw uh, aanwezigheid en betrokkenheid bij de discussie. En geef u niet namen om te geven. Doe mee, de volgende keer. Ja, um, ja uh, okay. bedankt uh, voor het... Uh, voor... <tiedacht>